Eerst een klomp met het NOS-journaal. In de hoofdstad van Soudaan zijn zeker drie doden gevallen... bij de gevechten tussen het leger en een paramilitaire strijdgroep. Dat meldde internationale media. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Op beelden op sociale media zijn explosies te zien in de hoofdstad Khartoum. De Nederlandse ambassade in Soudaan meldt dat de luchthaven van Khartoum is gesloten. Ze adviseren Nederlanders om in alle gevallen binnen te blijven. En ook andere landen hebben dat advies gegeven. In Bakel in Noord-Brabant heeft de politie een Roemeense man opgepakt in het onderzoek naar de dood van een jongen van negen. Het lichaam van de jongen werd deze week gevonden in een sporttas in het water in Gent in België. Het kind zou sinds begin dit jaar vermist zijn. De man van 34 die nu is aangehouden is waarschijnlijk de ex-vriend van de moeder van de jongen. Zij werd eerder al opgepakt. De Polen staat voorlopig geen import toe van voedselproducten uit Oekraïne. Het gaat dan bijvoorbeeld om graan en honing. Volgens de Poolse regering is dat nodig om de eigen boeren te beschermen. Door de oorlog is het transport van Oekraïns graan over lange afstanden lastig. Een groot deel wordt daarom verkocht in buurland Polen. Dat levert voor de boeren daar problemen op, zegt de regeringspartij PiS, omdat graan uit Oekraïne veel goedkoper is dan Pools graan. En er lijkt opnieuw een bende actief in het noorden van het land die dure navigatiesystemen stilt uit trekkers en andere landbouwvoertuigen. Afgelopen week sloegen de dieven al drie keer toe bij boerenbedrijven in Groningen en Friesland. Zo namen ze bij een akkerbouwer in vier huizen vijf schermen en vier gps-ontvangers mee uit trekkers ter waarde van zo'n 80.000 euro. Volgens de politie gaan de daders professioneel te werk en zijn ze vaak moeilijk op de sporen. Het weer in het zuidwesten in Brabant zonnig met wat stapelwolken. In de rest van het land meer bewolking en kans op wat regen. Het is 10 tot 15 graden. De morgen begint bewolkt, later zon en zo'n 13 graden. Later deze week droger en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Alltijds, uh, achter elkaar sinds Joe Cocker en uh, Summer in the City, gevolgd door Play That Funky Music, de zinger van Wild Cherry, CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, een mooi blokje om dan uh, richting uh, Beverwijk uh, toe te gaan. Uh, ben nou naar uh, Rendellawson, uh, denk ik zo? Top? Ja, zeker. Zeker weten. Rindel. Goedemiddag, Goedemiddag Rendel. Ja. Goedemiddag. Was, was het, was het, het je weer je goed of niet? Ik jij toch veel voor mij, zeg. Jij? Ja, ja. Ik hou er maar steeds rekening mee. Uh, ja, ben zegt je ook mee, steeds uh, tegen mij... Hey, ga je nou een goede plaat draaien? Ik zeg, ja, ja. Rendel moet weer in de uitzending. Dus, uh, ja. Deze laatste twee waren goed, hoor. Je mag blijven. Oké, okay, dankjewel. Ja? Okay. Zo, nou gaan we het over de autosport in de racerij hebben... want uh, daar. Is er is wel weer heel veel over te doen, Benno. Ja, zeker. Maar eerst even naar uh, de Facebookpagina van Rendellossom awesome himself. Uh, daar uh, hij heeft hij zijn profielfoto uh, bijgewerkt. En, uh, jeetje. Och uh, oh, Jeetje Rendell, <laughs> daar sta je afgebeeld. Ik wist niet dat ze zulke overhemden maken. Maar het, uh, het allemaal uh, helmen met uh, een, uh, gezichtjes erin. Uh, dat is allemaal beroemde coureurs, denk ik dan. Allemaal coureurs uit mijn jeugd. Oh. Is allemaal helden uit mijn jeugd, waar dat ben, Al. Ja, een uh, ja, overhand. Ik, ik moet ik eerlijk zeggen, ik heb geen idee meer hoe graag ik daar gekomen ben. Oh, oh, oh, je hebt het al een <laughs> maar, tijdje. Maar, ja, ik heb hem al een tijdje. Maar hij is mega cool. Uh, ja. ja, gewoon, uh, weet je, een hoop gerust op uh, Helmo of Kans, Paatje, Nicky Louden Emerson Fitchie Paulie uh, Allemaal dat soort jongens allemaal. Uh, Jean-Pierre Jayer, uh, die ik uh, vorige week natuurlijk ook uh, voor afgelopen week weekend ontmoet heb. Uh, René ja. Anou. Ze staan er allemaal op. En, ja. uh, uh, uh, helemaal prachtig, en uh, ik ga je vertellen, ik ben er wild beroemd mee geworden in Frankrijk. Oh ja, dat alle camera's uh, opgekregen ja. gekregen. Ja, tv, toestand, alles. Geweldig. Uh, eigenlijk, toen ik hem aan had, had ik al een beetje spijt van. Want ik kon uh, niet meer normaal over verpedeld uh, lopen. Iedereen die wilde met me op de foto. Toen <lacht> <ik> dacht, wat gebeurt <lacht> u <die> allemaal dan? <lacht> oh, een mooi verhaal. Ja, geweldig. Ja, ja. Maar dat is, uh, ik zie daar gelijk een markt in, Jorden, dat soort overhemden. Dus, uh... Ja, nou ja, ik heb, ik heb het ooit ergens gekocht. Ik weet niet meer waar. Je moet het me echt niet vragen, maar uh, er zouden toen eentje hangen en die was bij maat ook nog. Dat heb ik nog gelijk meegenomen. We zijn zoveel klaar, weet je, die ja. moet ik hebben. Ja, ja, ja. Het is wel een serieuze markt voor zijn, ja. Ja, ja, ja. ja. Yes. ja, well. ja verdiep je erin. En, ja. uh, maar goed, uh, nou ja, dus je had uh, iedereen. Maar dat je, je maat nog steeds is, dat is natuurlijk wel heel knap van jou. Uh, ik maat, oh, uh, uh. Nou, dat het je <laughs> maat nog steeds ja. <laughs> Oh, ik geloof dat het goed is dat jij in BVW zit en ik in Zandvoort. Ja, we gaan het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 Kort ja, hij is Europees kampioen geworden. Dus, oh, uh, de FIA had een wedstrijd uit voor historische Formule 3 auto's. En zijn ja. auto's tot een beetje 84. Uh, wagens uh, uit een hele mooie periode. Gewoon uh, van de autosport, waar in feite alle grote coureurs wel in opgeleid zijn. In die periode. Je praat echt over de beginjaar 80, uh, eind jaar 70. Uh, daar is een uh, Europese wedstrijd uh, op Pauwika tijdens het festival. En uh, dat, uh, Die wedstrijden bestonden uit twee mansjes. En uh, Petter.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 ervoor, ik denk, zijn vrouw hem niet meer leuk vond, want toen was hij absoluut niet kalm. Oké. Okay. Maar, um, ja, gewoon. Uh...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 Dat, dat is een beetje... Uh, ik weet niet of je rijdt de nieuwe MFMX5... is die op standpunt of de oude. Volgens mij de nieuwe, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, Volgens mij de, ook de, de nieuwe. De vorige nieuwe. week was de, was de oude. Ja, vorige week was de oude. Dus de nieuwe is een uh, klasse die, uh, waarvan iedereen dacht... dat nou, dat gaat het helemaal worden. Is het eerlijk gezegd toch niet helemaal geworden. Want de velden zijn daar niet zo heel groot van. Uh, het is heel moeilijk om het op moderne autosport in Nederland uh, te krijgen... omdat het kostenplaatje gewoon heel erg hoog is. En uh, fabrikanten... Kijk, zoals BMW... is in feite... BMW zit er wel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 Gezien dat gaat ook soms fout, want Je hebt de beelden wel gezien, hè? Daar in Portemau, die, uh, die Porsche die in de uh, tribune beland is. Ja, daar hadden we het uh, eerder in de uitzending al okay, over. Ja, ja, nou, ja dat ja. is goed, hè? Ik vind, ik vind het 100 punten waard. Gelukkig dat er niemand zat, maar hoe krijg je het voor elkaar? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja toch? Ja. Hoe is het in hemel remote? Gelukkig die rijden helemaal niks, gelukkig geen mensen op de tribune gezeten. Ja, er ah, gaat natuurlijk wel wat gebeuren daar. Ja, het mag natuurlijk absoluut niet gebeuren, maar ik had wel zoiets van hoe dan? Hoe dan? Ja, jij weet en... jij toevallig hoe het, hoe het gebeurd is dan? Ja, nou, ja, ik heb wat beelden nu van verschillende kanten gezien, maar ik moet zeggen, volgens mij, het gewoon helemaal remmen meer. En uh, hij is gewoon op de bandenstapel gelanceerd, oh, uh, door de hek heen gegaan en uh, stond een uh, mooie uh, uh, geparkeerd op een uh, paar stoeltjes, wat ja. niet de bedoeling is natuurlijk. Ja, ongelooflijk. Oh, dus, uh, oh, ja. <laughs> ja, maar kijk, dus, dat, dat zeg ik al, want jongens, autosport blijft gewoon gevaarlijk. Ja. Uh, bij de afgelopen weekend in Pauw IK hadden we een uh, Formule 1-auto marchen, ook in feite weer gewoon zo'n private rider. Nou, ik kan je vertellen, ik heb nu zelf op de baan gereden. Als je op Pauw IK iets wil uh, raken, een zijkant, of een bandenstapel, of een muur, dan moet je verschrikkelijk uit je best doen. Ja. Maar ook heel erg had je best hoor. Ja, dat en, gaat dat uh, lukken volgens mij? Is dat echt ja, niet te doen? gewoon bijna, bijna niet te doen. Want het nee. is allemaal best wel heel ver vandaan. En, uh, en hij kwam terug op het trailer. En ik kijk uh, Patrick aan mijn teamgenootje. En ik zei, Patrick, hoe dan? Weet je wel waar? Ja, en gelukkig uh, geluk, die rijder had ook niks, maar die auto die was gewoon totaal afgeschreven. Gewoon echt helemaal niks meer op. Ja, en, maar, maar we hadden wel zoiets van waar dan, hoe dan? Ja. Maar het toont wel weer, uh, uh, als je zelf het gevoel hebt in een auto zitten en de uh, het circuit lijkt heel erg veilig, want de uitloop stroken zijn daar immens. Laat me zeggen, je zou in, in Sanford in de tassenbocht eruit vliegen en je eindigt, dan heb je ruimte tot en met de muizen tot de het. Zo, zo zijn die uitloopstroken daar. Ja, ja, ja, um, ja. En dan, dan blijft de toch gevaarlijk, want het lukt dan toch om je moet om ze heel auto af te schrijven. Ja, ja. En dat zie je nou in Portemau ook weer. Je ja. denkt, ja, dat kan helemaal nooit gebeuren.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 Volgende week mogen ze weer. ja, gaan we kijken of het een Max-feestje gaat worden. Ik denk, ik denk, ik denk het, het wel, wel hè? Ja. Ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, ik weet eigenlijk niet wie die tel nu moet gaan stoppen. eh maar...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 Naar Miami. Ja, Miami. Ja. Ja, ja. welkom to Miami, zullen we maar ja. zeggen. Ja, zonder ja, water op het over. Nou ja, ja dat, uh, <laughs> dat bedoel ik. So, ja. Iedereen zei van ja, wat een beetje nep, hè? Want ze, ze hadden nepwater uh, verleden jaar oh, ook, Benno. Maar uh, nu hebben ze echt water daar. Uh, ja, uiteindelijk. Benno, kan, Benno kan er nu met zijn 20 meter jacht doorheen. Dus geen probleem, gaat gaan helemaal lukken. Nee hoor, nee, ja, dat uh, zwemt lekker daar. En zo nee. ze laten liggen, dat water. Is zo handig. Ja, het, is, het enige, enige, enige probleem wat je in Miami hebt, als je daar heel veel water is, hebben ze zwemmen ook gelijk een hoop haaien volgens mij. Oh ja, ja. ja. Oh, die krokodillen, Oh god, oh god. Nou ja, die, ja, het is wel heel nep, hè? Dat, dat, dat haventje wat ze nee, aangelegd ik, hebben. Is in Amerika niet alles nep? Ja, dat is ook zo. Maar dat is toch gewoon zo. Het <ountermaking> is toch een nep Gewoon lekker mee stoppen, ]Yes. waren, zou ik <ilight releasing> zeggen. Een Nou ja. Nou ja, kijk. Amerika, jongens. Wees blij dat, uh, dat er gereest wordt. Ik denk ook door de mensen die het allemaal overgenomen worden. Daarom hebben we nog Formule 1. En uh, uh, uh, heel simpel. Er wordt heel veel geld toch wel ook uit dat land. Uh, zeg, maar Amerي, uh, zeg maar de Formule 1 ingepompt. Uh, door, door de organisatoren uh, toestand. Dat soort dingen. Dus uh, voor mij mogen ze. Voor mij mogen dat ze. Dat zeker waar. Nou ja, we maken ja. er gewoon een feestje van over de 20 dagen. Dan. Ja, natuurlijk ja. wel. Jeetje, man. man. Rendel, dankjewel ja. weer voor je bijdrage vandaag. Ja, volgende week vanaf Hockheim. Dan zit ik op Ho Hockheim alweer. Oké, okay. nou dan gaan we je bellen op je 06. Ja, op de 06. Ja. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, veel plezier. Fijn weekend. Okay. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, we hadden het net over Miami. Ja, nou ja, dan gaan we even uh, naar Miami toe uh, binnen. Ja, gezellig. Met uh, deze single van uh, Will Smith. Oh, en Miami.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 Everybody got him. Ain't no surprise in the club to see slides. Still Miami, my second home. Miami. Party in the state where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. Welcome to my home. Can't be I'm Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. My... Party in the state where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. Welcome to Miami. My...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 Ja, een verhaal ja, dat, verhaal, dat uh, vroeger mochten de, vanwege de jukeboxen. mochten de, de liedjes mochten niet zo lang duren. Want anders uh, ja, er moesten natuurlijk steeds muntjes in die machine worden gegooid. Ja, nou ja. zie je wel bij die uh, tegenwoordige rappers, uh, zeg maar, hè, ja. die uh, platen maken.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 Ze hebben geen speciale zorg nodig. Ze zijn uh, gecastreerd en gesteriliseerd. Uh, ja, en het zijn puppies. Dat betekent, ze moeten nog een beetje zinnelijk zijn. Kunnen wel mee al uh, in de auto. Ze zijn uh, goed aan de lijn. Moeten natuurlijk nog, wel nog basiscommando's uh, uh, leren. Uh, net zoals zinnelijk worden. Ze schijnen waakzaam te zijn. Ja, wat voor honden gaat dat? Dat moet ik er natuurlijk wel bij vertellen.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 niet, hè? En, en pas uh, na 7 uur. Uh, ja, oh ja, dat, dat, dat, daar, daar had jij weer een bericht over. Hè? Ja, dat, dat uh, is vandaag uh, ingegaan. Normaal gesproken ja. mag de hele dag de hond op het strand. Ja. Maar vanaf uh, ja, het zomerseizoen, hè, 15 april tot 1 oktober, uit, uit mijn hoofd... Ja. Uh, mag je dan uh, vanaf 7 uur s'avonds uh, met de hond. En die mag dan ook uh, loslopen. Okay. En uh, in het centrum mag je in principe niet loslopen. Er zijn wel een paar uh, losloopplekken, maar... Uh,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 Found her, now go and get her. Remember A to you let her know. into your heart, then you can start to make it better. Dat is nou het lekkere van deze beatle hebben, en oh, Dat la-la-la-la. Kan je ja, lekker ja. meedoen. Heerlijke, lekkere muziek, eh, toch? Ja, ja, die, die jongens waren gewoon even hun tekst kwijt. Ja, nee, maar het klinkt uh, goed ja. op zich. Je hey Jude. Nou ja, straks uh, uiteraard weer uh, meer. Hè. We gaan nog even een uh, dagje doen dagje doen, toch? Ja, ja, ja, ja. ik heb ja. er nog wel een paar. Nou, oké, okay, dat hoor je naar deze plaat. En die is van Chung uh, Have a minute. Nou, je hoort het, hè, wat je vanavond uh, kan uh, gaan doen. Wang Chang Tonight, uh, mooie klassieker uit de jaren 80. Uh, everybody have fun tonight. En vanavond ook uh, de Salfordse Radio, uiteraard straks. Uh... Entertainment View tussen 5 en 7. En dan tussen 7 en 9 hebben we de Watertoren, Benno. Leuk. En dan vanaf 9 uur hebben we weer Mario Zandvoort. Met lekkere dansbare hits tot aan middernacht in de Nightwalk. Die Mario. Die Mario, die Bef... flikt het maar weer. Hè? Zo, zo, zo. Zeker weten. Nou, wat wij ook flikken is de inhaakdagen. Ja, dan nou begin ik vanaf uh, maandag uh, 17 april. Dan is het Wereldhemofoliedag.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 Het, begint ook, het is ook het begin van de week van de teek. Ja, die beestjes, die akelige beestjes kan ik bijna wel zeggen. Die, die worden straks ook weer wakker en dan moet je weer uitkijken. ziekte van lijm, hè? Ja, de ziekte van lijm, precies. En, nou, die week van de week van de teek wordt jaarlijks georganiseerd door de landelijke samenwerkende organisaties. En het zijn er heel veel te veel om op te noemen.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 En geef dan gelijk je secretaresse of je secretaris een high five. Want het is ook high five dag. Oh, maar ja. daar moet je weer mee oppassen, natuurlijk. Hè. Dan wat? krijg je oh. ongewenste intimiteit oh, ja? Ja, ja, Nou ja, misschien een high dan, five. dan een, een box. Een box kan. Een box, een, een, box, box. Een, box. een box is wat afstandelijk. Hè. Nou ja, een high five dat bestaat al een tijdje. Op 2 oktober 1977 sloeg Dusty Baker zijn 30ste homerun van het seizoen.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 Het is uh, zeker geen uh, rommel, uh, de nieuwe single van Koolband. Je de, uh, de single rommel, uh, Benno. Oh, rommel. Ja, zo heet het plaatje. Oh, ja, dus, uh, nou, zeker geen rommel. Nee, uh, nee, zeker niet. Lekkere plaats. Tempo is dat er goed in. Zo is het. Nee. En uh, we gaan nog even een uh, nieuwe single draaien van uh, Fleming als ze toch bezig zijn. Zo Hier zo. is Verleden tijd. Weet je nog toen jij zei dat je ruimte nodig had? Ah.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 De ...nieuwe single van uh, Fleming Audio... ...en verleden tijd. Nou, Fritte is... Uh, ...gearriveerd in de studio, Benno. Ja, geweldig. Goed uh, je wit te zien, ja. ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. En straks uh, ben je er weer met uh, Entertainment for You. Ja, we gaan weer lekker muziek draaien. Lekkere muziek, ja, ja, want het is ook lekker weer. Dus uh, ja. uh, zomerse <laughs> zomers <de> muziek. <laughs> dus zomerse muziek erbij. Is uh, dus bij slecht weer slechte muziek. Uh, ja, Dat dus ja, is de uh, conclusie. Is, uh, <laughs> is de <nice. laughs> Zover moet je niet gaan, <laughs> oh, hè, Benno. Oh, okay. Okay. Dus nou ja, als uh, mensen platen willen horen, ze kunnen het uh, aanvragen bij je. Ja, zfmartiesten.nl, eventjes uh, rechtsboven.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 It's fun to stay in the wild. I am the cave. It's fun to stay in the wild. I am the cave. Young man, young man, that no need to feel down. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5